Ooh, ooh. Where did you come from, baby? And ooh, won't you take me back right away? De zomer van ZFM. ZFM's antwoord. antwoord. 106.9 FM. ZFM. Into the streets, we're coming out. You never sleep, never get tired. Through urban fields and suburbs. Mafia en save the world. Ja, yeah. <coughs> sorry. Sorry. Uh, in de uh, Erevisie zijn twee wedstrijden bezig nu. En het is fijner tegen Herenveen. gaat het 2-2. En Groningen AZ is 0-2. Met wat nieuws van vandaag. Wat tieners met Facebook. Raken sneller verslaafd aan alcohol, sigaretten en drugs. Voor een groot deel is dat te wijten aan groepsdruk. Voor een onderzoek aan de Amerikaanse Universiteit van Columbia observeerden wetenschappers de levensstijl van 2000 tieners. tussen de 12 en 17 jaar die actief zijn op sociale netwerksites. De onderzoekers concludeerden dat degenen die dagelijks op websites als Facebook of MySpace zitten. een vijf, eh, vijf keer grotere kans hebben om verslaafd te raken aan roken. Daarnaast hebben ze drie keer meer kans om alcohol te gaan drinken... ...en twee keer zoveel kans om cannabis te roken op jonge leeftijd. De Franse politie heeft een 67-jarige man gepakt... ...die circa 100 pla plaatsnaamboorden had gestolen. Op die manier verwerkte de man zijn liefdesverdriet. Hij had herinneringen herinneren aan de mooie momenten met zijn vrouw in die plaatsen. De echtgenote heeft hem twee jaar geleden verlaten. In de woning van de man... Heeft, vond de politie de enorme verzameling plaats aan worden? Die, die waren deels gecoliseerd met hartjes en andere tekeningen. En ruim de helft, 57% van de Nederlandse werknemers vindt zijn arbeidsvoorwaarden goed tot zeer goed. Ze zijn vooral tevreden over het aantal vakantiedagen en pensioen. En minst tevreden zijn zij over de kinderopvangregelingen. Dat blijkt uit onderzoek van Mercer onder ruim 1800 werknemers. 30 jaar geleden was het nog ondenkbaar dat een vrouw een man ten huwelijk zou vragen. Maar tijd tij is gekeerd. En toen neemt het aantal vrouwen gaat voor haar geliefde op haar knieën. Eén de tien vrouwen deed een aanzoek voor aan haar man, zo bleek. Als een vrouw een huwelijksaanzoek doet, is dit meestal impulsief. Vier op de vijf vrouwen plant het aanzoek in minder dan een maand tijd en meer dan de helft doet het in een opwelling. Zit jij op Facebook? Ja, jij ook. Ik ook. En uh, ben je verslaafd aan? Onwijs, nee. Je nee. uh, ik zit er af en toe eens een keer op en uh, de ene keer heb uh, ik meer dan de andere keer. Ja, ik zit te denken, hoe, hoe hebben er dat onderzoek gedaan? Want ze zeggen hier tieners met een Facebook raken sneller verslaafd aan alcohol, sigaretten en drugs. Maar hoe wil je dat onderzoeken? Ja. ja, alsof het gewoon ook toeval zijn. Alsof je door Facebook ja, sneller uh, verslaafd raakt aan dingen. Het kan ja. wel zo zijn dat je er heel vaak op. bent heb je ook met, uh, met Hives of zo gehad, weet je wel. Ja. Iedereen had het erover. En Facebook is nu eigenlijk wel populairder dan Hives. Bro. Om echt nou uh, verslaafd ja, maar, aan alcohol, uh, sigaretten en drugs te, te komen. Ja, nou, niet. Maar in Amerika is er ook onderzoekers. Dus. Ja. Ja, dat is ook weer zo. Misschien moet je het met een korrel zouten nemen. Ja. Een korrel zout. Een grote korrel. <laughs> met vandaag in uh, 28 augustus 1996. Na 15 jaar zijn definitief einde gekomen aan het huwelijk van de Britse kroonprins Charles en prinses Diana. De speciale rechtbank in Londen heeft de, heeft de scheiding van Charles en Diana officieel bekrachtigd. Over de voorwaarden van de scheiding is door de advocaten ruim zes weken onderhandeld. Diana ontvangt uh, bijna 40 miljoen gulden en mag een aantal kroonjurelen houden. Evenals haar appartement in Kensington Palace. Zij verliest haar koninklijke titel, maar mag ze wel prinses van Wales blijven noemen. Die haar uh, gewenste titel van Goodwill-ambassadeur heeft zij niet gekregen. Het is vandaag in 1998... Het is wat je ermee wil het wereldrecord domino stenen laten vallen, sneuvelt in Leeuwarden. Is dat niet oh. die ene keer geweest met die meeuw? Nee, met die mus. Nee, dat is denk ik 2006 of zo geweest. Oh. Maar dat kan me nog wel herinneren. Ja, dat en... is ook uh, een beetje raar hoor. Nee, <laughs> met die, met die bus zit, zit Er nee, een busjes ja. in een hal. En dan moeten ze hem zijn, mogen zijn, omdat het een bedreigd diersoort is. Mochten ze hem weer niet ja. weghalen. Zo is dat, en... hè? Ja. En met vandaag in 1963, dominee Martin Luther King. Houdt zijn beroemde I Have a Dream toespraak. Hij heeft een speech af voor meer dan 200.000 uh, 200 zwarte. die er voorlopend naar Washington waren gekomen. Met hun mars pleiten zij voor de rassengelijkheid. En dat ging toen zo. Ik heb filmpje van het zeker. En zo ging dus I have a dream. Martin Luther King in uh, 1963. We hebben één tussenstand in de eredivisie. Of twee tussenstanden. Herenveen tegen Feyenoord. Feyenoord in de Kuip staat 2-2. En AZ... Is net op 3-0 voorsprong gekomen tegen FC Groningen. ZFM weerbericht wisselend bewolkt. Vandaag eerste kans op een bui in de middag opklaren. Matig op het strand vrijkrachten zuidwestenwind. Maxi temperatuur in Zandvoort circa 16 graden. Morgen wordt het wisselend bewolkt en droog met wat opklaringen. Matig op het strand eerst vrijkrachten westelijke wind. Maxi temperatuur in Zandvoort rond de 17 graden. Goedemiddag, zondag in Kernenland met nieuwe muziek. De nieuwe van Foster the People. Dit is Houdini. Internet. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Www.Ziefm Zandvoort.nl Game. Nou, je kan hem gerust Bobby Brown noemen. Hè? Want het hij huis een neus volgestopt. Volgens mij kan hij die gast niet meer denken. To can play that game hoor hij hier bij CFM Sandvoort zometeen het regio nieuws. I'm I'll kill the groove. Hey, hey, hey, hey, it's murder on the dance floor. But you better not steal the moves. DJ, gonna burn this goddamn house right down. Oh I know, I know, I know, I know, I know, I know, I know. There may be others. And so and so and so and so, and so and so and so You're just Ben. Baxter en Murder on the Dance Florence ze schijnt een nieuwe single uit te hebben met een nieuw album, nieuwe single heet Bittersweet Sweet. Ze gaat dus een hele andere kant op, ze gaat een beetje naar de dance en ze heeft een nieuw album. En het heet Make a Scene. Zondag in Kennemerland. Je blijft op de hoogte. Je blijft op de hoogte. De laatste twee berichten van de regio nieuws hier in Zandvoort en omgeving. De komende vier maanden voert de gemeente Haarlemmeer in samenwerking met de provincie Noord-Holland en het Hoge Heemraadschap van Rijnland. Een explosieonderzoek uit in delen van de rinkevaart van de Haarlem Polder. Deze werkzaamheden vinden plaats in voorbereiding om de baggerwerkzaamheden in de gehele ringvaart die in het begin van 2012 van start gaan. Ter voorbereiding op de werkzaamheden is historisch vooronderzoek verricht. Uit het onderzoek bleek dat het aantal gebieden na de onderzoek moest worden, onder andere gebieden die in de Tweede Wereldoorlog zijn gebombardeerd. Van 26 augustus tot en met 4 september staat Haarlem in het teken van de Fokker Spin Sentinel Festival, omdat het 100 jaar geleden is dat Anthony Fokker met zijn Fokker boven Haarlem vloog. Hoogtepunt is woensdag 31 augustus als de historische koninginnendag van 1911 in Haarlem zijn binnenstad herleeft. Dat, uh, dat vliegtuig van Anthony Fokker, dat, is, uh, dat staat volgens mij in de Bavo Kerk in Haarlem. Oké. Okay. Ze hebben was, was dat uh, erin. dan? Ja, ja, ze hebben het uit oh. elkaar gehaald volgens mij en toen weer in, het, in, het, uh, in oh. de kerk weer in elkaar gezet. Dus hij is volgens mij nog te bewonderen. Drie uitslagen in de Eredivisie. Wedstrijd om half drie begonnen. De Graafs. Of uh, half één begonnen. De Graafs op Ado Den Haag. 0-3. feyenoord Eredivisie. 2-2. FC Groningen AZ in Eureburg 0-3. Half vijf is nog één wedstrijd. PSV Excelsior. Oké, okay, zondag in Kennenland met nu de nieuwe muziek: de nieuwe van de Koeks. Junk of the Heart. Junk of the Heart. Dit is lekker. Dit was echt de muziek. Earth, wind and fire. En in the stone. En zometeen gaan we even kijken naar het shownieuws. Wat is er gebeurd met de celebs hier in Nederland en het buitenland. Want er is bijvoorbeeld nieuws over Henk Westbroek. Held, Henk Westbroek uit Utrecht. Hij heeft een mening over een of andere presentator... De meesten kennen wel Ari Boosma. Komt het cliché dat elke DJ gebruikt? Sunrise Dat hebben wij deze nummer niet gehad Echt, je hoort het alleen maar hè Maar het blijft toch een lekker nummer Door de Simply Red Op ZFM en we gaan even verder met wat shownieuws. we gaan beginnen met een bericht over Belinda Meuldijk. Want zij is namelijk met haar uh, jongere, 23 jaar jongere vriend Cherry in het huwelijksbootje gestapt. Belinda is natuurlijk be de bekende ex van uh, Rob de Nijs. Ze gaf elkaar zaterdagmiddag tijdens een onroerende ceremonie het ja in Kasteel Terhorst in Loenen. Wie kent het niet? Het bruidspaar sprak elkaar toe in een gedicht en ze waren allebei in tranen. Cherry bena benadrukte zaterdag: Onze leeftijd heeft er nooit toe gedaan. Wij horen bij elkaar. Belinda en Cherry arriveerden allebei in het kasteel op een paard. Belinda reed op het paard Cupido. En zei daarover: Cupido heeft eindelijk raak geschoten. Ah, ha, ha, ha. leuk hoor. Sorry hoor. Uh, slachtoffer van afpersing. dekkers is in april slachtoffer geworden van bedreiging en poging tot afpersing. De afperser heeft de kinderen van Dagendekkers bedreigd en 25.000 euro geëist. Een vervelende ervaring voor ons, maar al lof voor de politie en de recherche die zeer doorstelstend hebben opgetreden. Laat Daf en Dekkers weten in een verklaring. De 42-jarige presentatie van de 100-next-topmodder is sinds... Uh, met oh Gaat hij lekker? Nee, sinds 1999 getrouwd met ex-tennister Richard Krijtschek. Samen hebben zij een zoon en een dochter. De verdachte met 6 september voor de rechter verschijnen. Daphne is hier zelf niet bij aanwezig. En Henkie Westbroek, de trechter, ergert zich aan vrolijke Ari zanger Henk Westbroek wordt kotsmisselijk van het optimisme van Arie Boosma. Dit onthult Henk in de nieuwe revue. Ik kan niet goed genoeg, of goed tegen mensen die altijd optimistisch zijn. In het blad vertelt de gevelde zanger dat de vrolijkheid van Arie hem soms in de verkeerde gaat schieten. Hij is heel aardig, maar altijd zo vrolijk dat mijn adem er verstonk. <lacht> het leven lacht Henk momenteel even niet toe. De zanger kwam tijdens de opname van de zomer voorbij ten, uh, ten val. Hij, hij viel vlak voor de optreden voor het trotsprogramma van de zanger van uh, Jan Smit. Toen hij voor de boek struikelde. Hij brak zijn pols en liep ook nog zijn bloedvergiftiging op. Hij zegt ik lig op bed met mijn been omhoog vanwege een beengezwel. Mijn rechterbeen heeft momenteel het formaat van de dijbenen van Patty Bart. Oh. Oh, Mooi gast. Hey uh, Ruud, ken je dat nieuwe programma? Uh, ze uh, vliegen mee of zo, weet je Ik weet het niet. <laughs> ik weet het niet. Nee, er is een, uh, een nederst programma. Ja, uh, je ja, doet zie vliegen. Ja, die ja. ja. En dat is een... Uh, ze hebben dat in uh, Engeland hebben ze dat bedacht. En dat heet uh, Come Fly With Me. Ja. En ik heb nou... Uh, er zijn nu twee afleveringen geweest. En na nou, de eerste aflevering heeft Gordon heel een hele goede recensie gehad. En de rest allemaal niet. Alleen Gordon? Ja, alleen Gordon. Oh, oké. Okay. Dat Gordon goed speelde. Of, Want het uh, heeft 1,3... Ja, ik weet niet, nee, wel een miljoen heeft het gehaald gisteren. Ja, gisteren was het 1,2 miljoen. Ik heb dat zitten kijken en ik vond het wel grappig. Ja, het is wel gaaf dat ze allemaal van die verschillende personages doen en zo. En, uh. Ja. Maar ik, heb ook... ik denk dat het na een tijd wel gaat vervelen. Ja, nee, maar je hebt ook natuurlijk die tv kantine van, en zo, van Carlo en Irene. Ja. En ja, sommige stukken zijn daarvoor ook leuk. En ik denk dat het, dit, dat het bij dit ook gaat worden. Sommige dingen zijn leuk, sommige niet. En... Kijk, ja. Zal ik even kijken wat, ze, wat voor kijkers ze hebben getrokken? Want die Gordon ja, 1, 2, doet het 1,2. 1,2 okay. miljoen kijkers precieze vlieg. Want Gordon doet het sowieso goed. Want ja. um, vrijdag, Holland Got Talent heeft um, heel veel kijkers getrokken. Ja. Ik geloof bijna 1,8 of zoiets. En daarna heeft hij met zijn nieuwe programma, Harder Than My Dadder. Ook iets van 1,4 getrokken. En Harder ja. than My Dadder is een nieuw programma. Ik weet niet of je dat kent. Uh, ja, dat zal net even Dat uh... is wel grappig, want dan heb je een, een, een, een moeder. Die zich kleedt als een 18-jarige. Dus, oh ja, dus afgelopen uh, zaterdag was er een vrouw met TV. een uh, kort rokje. En ze had er bijvoorbeeld niet, niet, niets onder. Oh, en ze was ouder dan 50, weet je wel. En dan gaan ze met de dochter een uh, marfoze voor haar doen. En uh, ze gaan er helemaal veranderen. Dus uh, die dochter schaamt zich nu waarschijnlijk dood van die, die dochter Die uh, dochter kon niet met haar over straat, laat het zo zeggen. Dat dacht ik ook. En dat heeft, heeft 1,4 miljoen kijkers ongeveer getrokken. Dus de uh, Gordon doet het ja. goed. Ja, daar heb ik een stukje gevonden erover, maar dan op de verkeerde computer. Dus dat schiet er nu weer niet op. Of die horder My Daughter. Nou, je kan wel dus even euh... kijken. Misschien vinden we wat op YouTube. Ja, ik had het op. hotter uh... than My Daughter. Episode 1. Ja, dat is de, Engelse, de ja. Engelse versie. Nou, het staat op. Uh... Op RTL Boulevard staat een stukje erover. Oké. Okay. Het filmpje van uh, Gordon. Nou ja, oké. Okay. Het, uh, het is elke vrijdag te bekijken en het is de moeite waard, want het is een heel grappig programma. Oké, okay, het is uh, bijna tien voor vijf. Zonnige en loopt langzaam ten einde, maar moeten nog een paar goede platen draaien. En wat dacht je van deze? Deze is lekker hoor, Semisonic en Chemistry op CFM. I remember when I found out about chemistry, it was a long, long way from here. I was old enough to want it, but younger than I wanted to be. Suddenly my mission was clear. Friend. What you say what you really did in the end But what you ever gonna, gonna do Ik ga Zo eindigen we deze zondag in Camerland. Voor deze zaterdag 28 augustus 2011. Wij willen Ruud Jansen bedanken. En we willen Lana Lemmens bedanken. Ik wil Aldo Moraal bedanken. En ik wil Rudy Nicola bedanken. En volgende week zijn wij er weer. Ah leuk. We gaan dus dus uh, vooral luisteren weer volgende week. En blijf Santen weer luisteren. Want Santen is de herhaling van Entertainment For You. En dan hoort het nu velen Rudy en Roy weer. Roy was er niet gisteren. Oh niet? Oh. Nee. nee Hoor je alleen Rudy? Je hoort alleen mij. Wat velend. Oh, maar blijf, blijf gerust rustig Want het is een Hele leuke uitzending. Oh. Oh, het was Zal zo... dat maar ah, dat doen? Het was zo geweldig. Oh man. Oké, dat van die reclames, dat, uh, heb je van die reclames dat zijn gewoon Engelse of Amerikaanse reclames en dan gaan ze dat daarna sy synchroniseren in het Nederlands. Oh ja. En hoor het zo geweldig, maar die die, mond, die klopt dan niet. Dat is van zo finish. slecht. Finish action match. Finish en uh seal it bang. Dat is zo slecht. Nou, iedereen een heel fijn uh, heel fijn uh, werkweek en uh, volgende week zijn we er weer in werkse. Dankjewel. En geniet nog eventjes, nu het er nog kan het, En we sluiten uh, met een zonnetje. plaat af Aangevraagd door 1A, een moraal Oh, wie zou dat nog zijn? En die is lekker Die is hard die, is lekker. die komt keihard LMFO, kent van Party Rock Anthem En dit is hun tweede single Dit is Champagne Showers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 Let the party ride! Boom, guess who stepped in the room? Sky blue, red, flowing gold. Heated butter, I got rum nights on noon. And it's about to be a champagne maroon. Baby girl, you look legit. Come to my table and take a sip. Open wide, cause we sprayin' it. 56 bottles ain't paid for shit. I'm gonna get you wet.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 Love. cause I think the whole world of it, and you can't change that, no, no